De vorm niet daar, wordt het gewoon een hele moeizame race opnieuw. Dat is de vraag. Van Rauwendaal schuift nu wel wat op, maar het is niet goed genoeg hoor. voorlopig. Bij lange na niet om de finale te halen. Ze ligt op de zevende plaats. En dan red je het natuurlijk niet. 150 meter. Bijzel heeft nog steeds de voorsprong. 42 honderdste op Nee. 94 honderdste op Simmons. Van Rauwendaal keert als zevende. Nog altijd. 1,37,28. En dan is ze nog steeds een halve seconde zit. Boven die tijd van vanochtend heeft ze dan nog een eindsprint in huis. Van Rouwendaal Ze ligt denk ik nu zesde. Maar ze zal veel meer nog moeten opschuiven. Nee, dit gaat niet lukken. Het is allemaal te moeizaam wat Van Rouwendaal laat zien. Ze heeft niet de vorm van Shanghai toen ze brons pakte. En ze gaat uitgeschakeld worden in deze halve finale. Dat kan niet anders. Bijzel is als eerste bij de finish voor. Nee. En van Rouwendaal klokt 2 0, 9, 50 als zesde tijd. Ietsje sneller wel dan vanmorgen. Ruim een seconde. Maar dat is nog altijd uh, niet goed genoeg om de finale te bereiken. Ze staat nu zesde als de tweede halve finale nog moet komen. Gaan we nog even naar uh, Twente tegen Mladen-Bollensal. Want er is wat gebeurd. Die is gescoord, dan hoor ik uh, was. Ja, dat is zo, want Twente is op een 2-0 voorsprong gekomen. Nu valt bijna aan de andere kant de 2-1, maar Brunslik schiet over in kansrijke positie. De 2-0, het begint weer bij Dusan Tadic vanaf de rechterkant. Een goede dribbel, tegenstander voorbij. Dan de bal laag voor het doel, dan heeft Bulekin bij de tweede paal de bal eigenlijk al voor het inschieten. Maar die maakt nog een soort schijnbeweging om de keeper op het verkeerde been te zetten, maar die trapt daar niet in. Die kan redden, op dat schot van de rust van heel dichtbij. En dan valt die bal voor de voeten van Chatli. die blijft wel heel cool. En hij zet Twente op 2-0 na een klein uur.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 Sinds 2004 en 2006 zou hij van tientallen leverpatiënten... gegevens hebben vervalst. Dorian van Rijsselbergen maakt zijn favoriete rol... in het Olympisch windsurftoernooi meer dan waar. In de races van vandaag werd hij eerste en tweede. Van de zes keer dat hij in actie kwam, won hij vier keer... werd één keer tweede en één keer derde.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 Het weer. Vanavond in het oosten nog een enkele bui... en de rest van het land droog. Morgenochtend vooral in de kustprovincies kans op een bui. In de middag ook in het binnenland stevige buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt morgen 20 graden op de wadden tot 24 graden in Limburg. ANUB ah, Verkeersinformatie. De enige file van dit moment staat op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moorgestel en Oorschot, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.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 Artseuzoeme Grenzen vertelt straks over de aanhoudende problemen in zuid soedan Steeds meer mensen staan op de vlucht voor het geweld in het noordelijke buurland Soudan. En natuurlijk het voetbal Twente en Heerenveen. En we maken ons op voor de finale van de 100 meter vrij bij de vrouwen. Zorgt Ranomi voor de tweede gouden medaille voor Nederland. Straks de start om 21.37. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Even naar het zwembad, want de tweede halve finale is bezig bij de vrouwen. 200 meter rug, Bob. Ja, Melissa, Melissa Franklin of Missy Franklin op weg naar de finish. Zij is daar als eerste met ruime afstand 2-0-6-84 voor Coventry en Russell. En uh, Missy Franklin, toch weer een uh, scherpe tijd neergezet. Want daarmee is uh, nou niet de snelste, maar toch als tweede door naar de finale achter haar geloten. Uh, Elizabeth Elisabeth Franklin, die we zometeen in die finale, de grote finale, ook nog gaan zien. Want uh, daar staat ze ook weer in. En dan heeft ze dit, uh, deze 200 meter rugslag dus al in de benen. Dat is uh, niet ongunstig natuurlijk voor uh, Ranomi kromo Maar goed, die heeft... Uh... Die kan het op eigen kracht ook wel, denk ik. Maar toch, uh, Melissa Franklin. In ieder geval, weer een finale gaat ze zwemmen. Ook morgenavond op de 200 meter rugslag. Dan uh, is ze weer een van de grote kanshebbers. Samen met haar landgenoten. Dus Elizabeth Beisel. Megan Nee uit Australië op de derde plaats in de halve finale. En ook geplaatst voor de finale zijn uh, Anastasio Azueva. Alexian Castel. Kirstin Coventry, die dan haar titel mag verdedigen. Elizabeth Simmons en Sinead Russell uit. Canada redt het ook nog net en Sharon van Rouwendaal ligt er dus inderdaad uit zoals ik al vermoedde. Elfde plaats uiteindelijk, die 2-0-9-50. En dat was bij lange na niet goed genoeg. Van Rouwendaal die heeft het niet hier, was op de 100 meter rugslag, viel het ook al een beetje tegen. Toen ging ze er in de series uit, nu in de halve finale. Heeren zit op roze in de voorronde van de Europa League. Staat 3-0 voor tegen Rapid Boekarest, Frank Wielard. Zeven minuten nog officiële speeltijd en er komt er wat ruimte omdat de Roemenen uiteindelijk besloten hebben om ook nog eens risico's te gaan nemen. Zo links en rechts als ze de bal hebben met z'n allen naar voren te rollen. En dus er nog wel wat mogelijkheden om die score uit te breiden voor Heerenveen. Twee goals van Djuricic, eentje van Deroon. Dat zorgt voor die 3-0 tussenstand. En daarmee nou, kun je met een gerust hart straks naar Boekarest afreizen. En uh, uiteindelijk uh, de play-offs gaan halen. Om uiteindelijk een plekje in de groepsfase proberen te veroveren. En dat zou dan de beloning zijn van een jaar lang hard werken. Door de vorige trainer hier, Ron Jans. Voor uh, de nieuwe trainer Marco van Basten. Die daarmee zijn eerste succesje zou hebben binnengehaald. Het is in ieder geval al prettig dat je in je eerste officiële optreden... Met je ploeg, waarvan iedereen dacht, wie gaat er eigenlijk doelpunten maken? En uh, hoe zou het er voetballend eigenlijk uitzien met al die jongens die zijn verdwenen? Het middenveld is voor uh, twee derde veranderd, de aanval is voor twee derde veranderd. En uh, dat ziet er dan allemaal wel aardig uit. Drie goals gemaakt tegen Rapid Boekarest. In ieder geval op papier een ploeg waar je uh, rekening mee gaat houden. Maar als je in de praktijk kijkt, stelt het allemaal niet zo gek veel voor. Dat blijkt ook wel 3-0 voor Heerenveen. Twente doet het ook goed, 2-0 voor Bas. Ja, het had 3-0 kunnen zijn. Omdat Bulekrien na goed voorbereidend werk aan de linkerkant van Tchadli de bal zeer krachtig op het doel kopte van Mladen Boleslav. Maar de bal werd net onder de lat vandaag getikt door de keeper. Die toch wel het een en ander te doen heeft gehad. Als ik even snel op mijn aantekeningen boekje kijk... dan staan er aan de kant van Twente toch 6, 7, 8 echte grote kansen. En daarom nog er wel 4, 5 mogelijkheden... die met een beetje geluk ook zomaar een goal hadden kunnen zijn. En aan de kant van de Tsjechen... nou ja, één grote kans. Dat was eigenlijk vlak na de 2-0. Daar was u live bij. Die bal die door Broensliek werd overgeschoten. En nou ja. Dat is het eigenlijk wel geweest wat de Tsjechen hebben laten zien. Nogmaals veel geblesseerden en problemen. En ja, subtopper in Tsjechië, dat is Twente natuurlijk niet. Twente is een topper in Nederland en dan heb je het toch echt over ander voetbal. Twente oogt, behalve dat het tempo in delen van de wedstrijd wat te laag is, vind ik echt behoorlijk. Je ziet dat er veel voetbal in zit. Je ziet dat Twente eigenlijk op alle posities ook wel uh, zich versterkt heeft de afgelopen zomer. Ik denk dat uh, Bjelland echt een stap vooruit is. Hoe snel het ook is voor de alleraardigste Peter Wisskerhoff. Maar of die zomaar terugkomt in dat elftal vraag ik me echt af. En ook Tadic, die dus de aangever was van beide goals, is bijzonder nuttig. Nu Schilder, die de aanval aan de linkerkant opzet, nog zo'n lichtpunt. Kan uiteindelijk die aanval geven vervolg of liever ziet dat Fer en Chadli dat niet kunnen. En zo mogen de Tsjechen verder met het doelschop. Twente staat op 2-0, maar ik vermoed dat het nog wel 3-0 gaat worden ook straks. 20 minuten nog. Meer dan 170.000 mensen uit Zuid-Soedan zijn op de vlucht geslagen voor het geweld uit het noordelijk buurland Soedan. Ze leven in een aantal vluchtelingenkampen waar de leefomstandigheden erbarmelijk zijn. Sylvia de Weert heeft voor Artsen Zonder Grenzen een aantal kampen bezocht. Goedenavond. Goedenavond. Wat zag u daar? Ja, het is, uh, um, het is een enorme toestand. Er, zijn heel veel, uh, er komen natuurlijk vluchtelingen af. Toen komen nog steeds mensen aanlopen die dagen gelopen hebben. Die in een hele, hele moeilijke toestand zijn, uh, medisch gezien. Natuurlijk dus heel zwak, verzwakt, weinig eten gehad. Um, maar ook mensen die daar dan zitten, die zijn wel in tenten. Maar de, de grond is een soort kleigrond waar water heel moeilijk in wegdruipt, weg, uh, zeg maar. hoe noem je dat, wegvat. Uh, dus er blijft heel veel water staan. Uh, en dan loopt alles onder is het heel moeilijk om dingen droog te houden of dingen hygiënisch te houden. En dan zien we echt heel veel ziektes zoals uh, luchtweginfecties, heel veel diarree. En helaas dus begint dat nu ook het malaria seizoen. Dus dan, uh, ja, de muggen die, uh, die hebben natuurlijk veel water om daarin... Um, Eitjes te kunnen leggen en we zien er ook steeds meer malaria opkomen. Wordt er voldoende hulp geboden in die, in die kampen? Nou, we zijn met een hele grote massale uh, actie zijn we bezig. We hebben wel meer dan 177 mensen van arts zonder grenzen daar om medische noodhulp te, uh, te verlenen. Er zijn ook andere organisaties. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk water en tenten en voedsel uh, te geven aan die mensen. Maar het is op dit moment gewoon duidelijk niet genoeg. Er zijn uh, twee kampen. Eén van de kampen in Batiel heet dat. Er zijn één op de drie kinderen ondervoed. En op het moment dat kinderen onder voet zijn en dan in zo'n situatie zitten... worden ze heel snel ziek en eh, daardoor nog meer onder voed. En ja, daardoor krijg je dus dat kinderen overlijden. En aan de andere kamp eh, overlijden elke dag wel vier tot vijf kinderen. En dat zijn natuurlijk, dat is ver boven de wijde alarm, alarmgrenzen. Sowieso, dat is ver, ver boven, uiteraard. Ja, ja. U zei het al, veel, veel water staat in die kampen, veel wateroverlast is. Want het regenseizoen is, is bezig. Wat betekent dat voor de aanvoer van hulpgoeden? Ja, dat is heel erg lastig. Uh, je kunt je voorstellen dat uh, de wegen geblokkeerd zijn. Het is sowieso al een heel moeilijk gebied, Zuid-Sudan, om, om uh, hulpgoederen te brengen. Uh, we proberen gebruik te maken van een aantal vliegveldjes die er zijn waar kleinere vliegtuigen kunnen landen. En zo proberen ze zoveel mogelijk binnen te brengen. En dat kan een beetje over de weg, maar dat is echt heel erg lastig. Waaraan is vooral behoefte? Ik denk, uh, uh, ja gewoon wat eigenlijk wat we nu doen, maar dan nog meer en met name in sommige kampen ook echt meer water, meer sanitatie en voedsel en een gerichte voedselhulp. Ja, uh, en hoe, wat, wat is nu, nu de beste manier om het daar te krijgen? Wat moet er op korte termijn gebeuren? Uh, ja, we proberen veel aandacht ervoor te vragen. Wij zijn, wij zijn zelf in vanuit van wel heel hard bezig om uh, de mensen op de grond uh, genoeg mensen op de grond te krijgen, te ondersteunen en klinieken. Uh, ...zoveel mogelijk naar mensen toe te gaan... ook zodat mensen goed toegang hebben tot gezondheidszorg. En ja, we proberen, uh, proberen dus aan te vragen... ...dat er inderdaad meer uh, acties komen voor wa meer water, sanitatie, voedsel... ...en uh, ja, gewoon de mensen daar te helpen. Ja, de sterfte en ondervoeding dus in uh, vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan. Sylvia Weert van Artsen Zonder Grenzen, dank u wel. Hartstikke bedankt, dag. Frank, wat is er dan al? 1 minuut voor tijd wordt het 4-0 voor Heerenveen. Even leek het 3-1 te gaan worden, maar Vasli wordt de diepte ingestuurd. Uitstekende paas van Koens. En Vasli maakt geen fout, schuift de bal onder Alboet door voor 4-0. Vlak voor tijd voor Heerenveen tegen Rapid Boekarest. Hij zegt nou zelf, 4-0, dat ziet er veel beter uit dan 3-1. Don Roos opnieuw op de startblokken.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 anders met het Olympisch zwemmen centraal in deze uitzending. Don Rosenbaum swimming into the water. Met de twaalfde plaats in de meerkampfinale... heeft Celine van Gerne meer dan voldaan aan de verwachtingen. Ze zette zelfs de beste Nederlandse prestatie ooit neer. En dat leverde een trotse trainer op Gerber Wiesma. Uh, het gejuich, uh, dat klinkt niet voor uh, Celine van Gerner, helaas, want dat zijn de Canadezen achter ons. Maar Gerben Wiersma, jij zal wel een hele trotse coach zijn, denk ik, hè, van jouw pupil. Ja, ik ben ontzettend trots. Wat een ontzettende geweldige prestatie heeft zij hier op dit toernooi geleverd. Ja. En met name de verbetering, de progressie die ze tijdens het toernooi ook boekt, denk ik, hè? Ja, op alle toestellen gewoon beter dan tijdens de kwalificatie. Dus dat is, uh, ja, dat is wat je wil, dat is wat je hoopt. Ja. Um, en toch zie je dan zelfs nu nog kleine dingetjes, hè? stapje op de vloer, kan dus nog beter. Ja, tuurlijk. Hè. Je, als je heel kritisch kijkt, dan uh, kan je wel wat bedenken. Ja. Kijk, je moet gewoon, als je een uh, meerkamp instapt, moet je er bewust van zijn dat je ja. hier en daar wel een foutje, kleine foutjes mee zult nemen. Maar als je die goed kunt handelen en kunt oplossen, ja. Ja. Ja, dan, uh, dan doe je het fantastisch. En dat is de bedoeling. Want wat zegt het dat ze zelfs met die kleine foutjes de nummer 12 van de wereld is op de spelen? Dat ze gewoon ontzettend goed is. Zit er nog veel rek in? Ja, wat mij betreft wel. Kijk, ik denk dat we nu gewoon even moeten verzilveren hoe het nu gelopen is. Het is gewoon fantastisch, hartstikke trots. En, uh, uh, en nu naar de toekomst gekeken, nou, dan gaan we eens een keer weer bij elkaar zitten om te kijken waar de volgende uitdagingen liggen. En die, en die zijn er zeker, overal. Want ze zegt zelf, ik ga eerst toch even gas terugnemen, want ik moet me echt even op school richten. Maar ja, ik kan me voorstellen, als trainer wil je haar natuurlijk wel zo lang mogelijk op het hoogste niveau houden. Ja, wat, wat nodig is dat het gas er even afgaat. Hè. Dat zie je heel vaak gebeuren. Na de Olympische Spelen mag ook best even alles naar beneden toe. Dan moet ze wel in een goede conditie uh, blijven. En uh, ja, hopen we uh, uh, ergens zo rond december het weer op uh, te pakken. En als het goed met school te combineren valt... Ja, dan, dan heb ik daar gewoon goede hoop in dat het goed komt. Want ja, zo'n prestatie als deze, dat is natuurlijk ook wel weer een motivatie om door te gaan. Dat kan ik me voorstellen. Ja, en, en we hebben er nooit over stoppen gehad hoor. Dus, hè, ze, ze, ze is wat behouden over van, of ik vier jaar doorga. Maar dat ze nog een aantal jaren door zal gaan. En dan hoop ik gewoon als trainer natuurlijk dat het gaat prikkelen. En dat zij uh, voor die volgende, volgende Olympische Spelen gaat. Jullie hebben geschiedenis geschreven hè? Met de twaalfde plaats. Ja, heel bijzonder. Dat voelt ook gewoon heel prettig. Uh... Hoop ja, je zal het hopen, maar denk je dat er wellicht nog een toestelfinale brug bij komt? Ja, dat is afwachten. We blijven gewoon scherp. Maandagochtend podiumtraining is ook leuk, hè? Dat we nog tot maandag iets te doen hebben. En, uh, en, we, en we zien het wel. En kijk, als zij moet invallen, betekent dat dat iemand anders geblesseerd is. En dat is natuurlijk niet leuk om die plek over te nemen. Dus dat... maar ja, je denkt ook wel een beetje aan het eigen belang natuurlijk. Hè? Het zou voor Celine natuurlijk fantastisch zijn als ze die finale kan teuren. Ja, dat is het, dat is het ook. Dus, dus we blijven scherp aan het einde. En als het, als het moet, dan, sta, dan staan we er en dan gaan we ook. Goed dan, dat was Schermen-Wiersma overigens, over Saline Vergeren natuurlijk. Heerenveen tegen Rapid Boekarest is afgelopen, is 4-0 geworden. Twente nog niet afgelopen, Bas. 2-0, had uh, ook 3-4-0 kunnen zijn, misschien wel moeten zijn. Als dus je ziet hoeveel kansen Twente gekregen heeft. Maar keer op keer lukt het net niet, of duurt het allemaal net te lang. Maar de Tsjechen lopen met nog een minuut of 11 uur op de klok. Alleen nog maar achteruit, gokken dan met één echte spits maar op een countertje omdat Twente zo nu en dan achterin een klein laconiek steekje laat vallen, komen die er ook nog bij. Nou, nu Twente weer weg, weer Tadic, die met, terwijl hij al valt het puntje van zijn schoenenbal nog meegeven aan Rosales. Maar dit keer lukt het niet. Maar Twente heeft dus nou ja, de wedstrijd wel binnen, 2-0. Maar zou het nog 2-1 worden, ziet zo'n posting totaal anders uit. Wat dat betreft kan de ploeg in Enschede een voorbeeld nemen aan Veen. Namelijk de tweede wedstrijd onnodig maken, de wedstrijd totaal schieten, Want uh, dat had dus maar zo gekund. 2-0 is het. Nog 10 minuten gaan En je voelt aan alles wel bij Twente dat ze nog een derde willen maken. Nog één opmerking. Want Felipe Gutierrez, de Chileen, heeft zijn debuut voor Twente gemaakt. Dus zo even in het elftal gekomen voor Willem Jansen. En die kreeg uh, 12 seconden nadat hij in het veld stond. Een ongelooflijk schop van Jan Kisela. De eerste gele kaart van de wedstrijd leverde dat op. En toen zeiden wij hier welkom in Nederland. Hij staat er dus ook in. 2-0. 10 minuten. Belooft een mooi duel te worden zometeen in het Aquatic Center. De finale van de 200 meter wisselslag bij de mannen. Bob van der Tak. Ja, tussen Michael Phelps en Ryan Lochte. Even de balans opmaken tussen die twee. Phelps van die twee, beter gezegd. Phelps, één keer goud, twee keer zilver hier. Lochti, twee keer goud, één keer zilver en dus één keer brons. Zojuist op de 200 meter rugslag en dat zal hem toch niet lekker zitten. Die nederlaag gefinished uh, achter Tyler Clary en riozoeken Iren. En nu dan deze race, een duel met Michael Phelps, maar misschien ook nog wel met anderen. Want dit toernooi heeft tot nu toe toch uitgewezen dat zowel Phelps als Lochti niet in de supervorm zijn. Dat ze te verslaan zijn, dat ze te pakken zijn en dat voelen... Die zes andere mannen in deze finale, natuurlijk ook: dat zijn James Goddard, Kozuke, Aguino. Laszlo Tje, Thiago Pereira, Ken Takakouw en Marcus Dijpler. En daar is de start van de race. Phelps in baan 3, Lochti in baan 4. Wat gaan de Amerikanen doen? En wat doet Laszlo Tje, die zo'n teleurstellend toernooi tot nu toe zwemt? Finales misliep op 400 wisselslag en 200 vlinderslag. Maar nu is hij er wel bij. En hij zal getergd zijn, de Hongaar. Voorlopig nog niet heel veel tekening in de strijd. Phelps met een goede start in baan 3. We gaan richting het eerste keerpunt. Na 50 meter vlinderslag. Phelps aan de leiding voor Lochti en Dijper. En dan nu rugslag. 50 meter. Phelps heeft een kleine voorsprong op Lochti. En daar gaat ook Tjan nu goed. Die is goed op rugslag. Hetzelfde geldt voor Pereira. De Braziliaan in baan 6. Die moet nu ook zijn winst zien te boeken. En dat doet hij ook. Want hij ligt nu bijna naast Lochti. Phelps heeft de voorsprong. Michael Phelps. 100 meter gehad. Daar is het keerpunt. En het wereldrecordschema is niet veraf. 53-26. Dan uh, zit hij daaronder. Dan zit hij twee tiende onder het wereldrecord, Michael Phelps. Nu de schoolslag. En let op die Braziliaan hoor. In baan 6. Die gaat hard. Thiago Pereira. Lochtie heeft nog altijd een achterstand op Phelps. Thier ligt daar weer achter. Thier heeft het opnieuw moeilijk. Gaat het denk ik uh, geen rol van betekenis spelen. Maar Phelps zwemt een hele goede race tot nu toe. Phelps zwemt een.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 Op hetzelfde nummer. Hij had al een aantal pogingen gedaan. Kosuke Kitajima had een aantal pogingen gedaan op de schoolslag. Het lukte maar niet hier in Londen. Er leek een vloek op te rusten op dat record. Maar nu is het dan toch gebeurd op de 200 meter wisselslag. Michael Phelps, die pakt het goud. Zijn twintigste medaille, dat ook nog natuurlijk. Het gaat maar door. Geweldig. Hij doet het dan toch. Hij wint en locht hij weer geen goud. Had a bottle to myself, and now I'm lying out on the. 1 minuut voor half tien. zometeen, Ranomo, Ranomi, <laughs> Kromo Bijojo. Eerst Bas natuurlijk ook nog even bij Twente tegen Mladaboloza. Nog altijd uh, 2-0, Twente had zichzelf echt een betere dienst kunnen bewijzen... door er nog één of twee bij te prikken. Er zijn de mogelijkheden dus ook echt voor geweest. Nog ruim 3 minuten plus extra tijd... Tegen de ploeg uit de stad van Škoda. Het automerk, want Mlada Boleslav is niet alleen de naam van de voetbalclub. maar ook van een stad. Een kilometer of 50 ten noordoosten van Praag. Terwijl er nu een flinke overtreding wordt gemaakt op Rosales. waar de dader, Koudela. de aanvoerder, notabene van de Tsjechen. nu ook besprongen wordt door 20 spelers met de vraag hoe hij het in zijn hoofd haalt. in deze fase notabene, van een wedstrijd. zo'n overtreding ter hoogte van de middenlijn te maken. De scheidsrechter uit Estland, Tover. moet nu echt gaan toveren. want uh, zal eens moeten kijken. hoe hij dit dan gaat oplossen. en met welke kleur kaart hij nu op de proppen komt. voor de heer Cudela. Want dat er een kaart gaat komen, daarover bestaat geen enkele twijfel. Het is geel. En aan de reactie van het publiek hoort u dat men dat hier in Enschede wat aan de zachtaardige kant vindt. En dat was het ook, want het was een flinke overtreding. De schade aan Rosales valt gelukkig mee. De slotfase in Enschede wordt dus nog wat onvriendelijk ook. Twente leidt tegen Mladabonislav. 2-0. Het is over een Skoda over je Tijd voor tijd. Ja, er is hier weer die mannen rubriek, tijd voor tijd. De vraag van vandaag was: wat is de winnende tijd in de finale van de 200 meter schoolslag voor vrouwen? De winnaar Rebecca Sony finishte in een wereldrecordtijd van 2 minuten 19 seconden en 59 honderdste. Armand Hermans zat daar met zijn voorspelling van 2 minuten 19 en 48 honderdste dichtbij. En hij wint met zijn voorspelling een horloge. Ja, en Herman, dan bij de presentatoren. Ja. Wie was er het dichtst bij? Ik heb eh, geen idee. <laughs> Dat was ik. Ja. Twee minuten en 19 seconden en 83 honderdste Maar het, Ja, het was close. Jurgen van den Berg en Felix Mullers zaten er natuurlijk ook weer eh, heel dichtbij. Ja, wilt u morgen kans maken op een horloge? Dat kan eh, voorspel dan op radio1.nl. Wat morgen de winnende tijd wordt in de baanwielrenfinale. Teamachtervolging voor mannen.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 En door een brand in het Schepenziekenhuis in Emmen... kunnen geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen. Vanmiddag heeft korte tijd brand gewoed in een hoogspanningsruimte. Daardoor zijn er nu technische problemen. Zo kan de temperatuur in het Schepenziekenhuis niet goed worden geregeld. Er zijn noodmaatregelen genomen. De belangrijkste apparatuur werkt wel. En er zou geen gevaar zijn voor de patiënten. Maar nieuwe patiënten worden pas opgenomen... als de noodsystemen zijn getest en alles weer goed werkt. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. 10 uur. Ja, tien uur. Tien uur al? En heeft Denk Kromo Jojo goud? Of weet nee, je het ja, niet? Ik heb geen idee. Nee, het, is, uh, het is iets over half tien. En, uh, dit half uur uh, twee roeiers te gast uit de Dames 8. Die vandaag het brons pakten. Ja, Vitesse verloor met 2-0 van Angie. En straks uh, de reactie van de Vitesse-coach, Fred Rutte. En waar het allemaal om gaat nu. Uh, nog een paar minuutjes. En dan die honderd meter vrij bij de vrouwen. Kromo Jojo gaat voor het goud. Ja, Bob van der Tak in het stadion. Uh. Heb je, ja, wij voelen wel iets van spanning. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Of je ook in het stadion merkt dat er toch wel iets zit aan te komen? Nou, bij mezelf wel in ieder geval. Ik heb nu al kippenvel. En dan moet de race nog beginnen zometeen. Er komt eerst nog een huldiging trouwens van de 200 meter rugslag bij de mannen. Maar uh, Kromo ijojo nu natuurlijk uh, hier ergens in de catacombe beneden in het stadion. Zich uh, voorbereidend op die race van zometeen. Dit moet de race van haar leven worden. Wat een moment. Ja, ja laten we even naar de luisteren. Want... Uh...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 Want ze heeft het er echt al jaren over, over deze dag, 2 augustus 2012. Dit is de dag uh, waarvan ze al jaren gezegd heeft... dan wil ik goud winnen op die 100 meter vrije slag. Dan moet het gebeuren. Alles wat ze gedaan heeft, heeft in het teken gestaan van deze dag. En uh, ja, nu is het dan bijna zover. Heb je iemand gesproken die denkt dat het niet lukt? Nee, ja, eigenlijk niet. Want ik heb inderdaad hier ook wat, wat buitenlandse collega's gesproken... op de perstribune. En eigenlijk is iedereen het ervan over eens... dat dit haar race gaat worden. Iedereen is uh, onder de indruk van haar, ook van die race van gisteren... hoe makkelijk ze eigenlijk zwom. Want ze ging niet voluit. En dan toch een behoorlijke voorsprong op uh, de eerste uh, achtervolgster. Dat was Melanie Slenger uit Australië. En het verschil was 3300 honderdste. En dat dan als je niet voluit hebt gezwommen. Dat zegt natuurlijk wel iets over de kracht van Kromo en. ...maar dat het vanavond veel en veel harder nog gaat dan die 53.05 van gisteren. Ja, wat zijn de grootste concurrenten, denk je? Ja, ik denk toch die Melanie Slenger uit uh, Australië. Die uh, Australië natuurlijk ook naar het goud zwom op de estafette. Toen moest ze wel uh, alle zeilen bijzetten om uh, Chromo Wijojo af te houden. Maar toen had Chromo Wijojo natuurlijk uh, bij het uh, ingaan van die laatste 100 meter als uh, slotzwemster. Een enorme achterstand ook op. Maar uh, die had ze. Maar die uh, haalde ze toch nog bijna helemaal op. Maar dat uh, lukte dus niet. Slenger pakte het goud voor Australië. Maar uh, Chromo Wigoyo... Had uh, wel de verreweg de snelste splittijd ook in die estafette. Ze had de snelste tijd in het voorseizoen. De snelste tijd in de estafette. De snelste tijd in de halve finale. Ja, dan moet het goud worden dus. Ja, het is zeven over half tien. Ze ja, had, maar dat had moeten liggen, gebeuren. Waarom? Ze, ze uh, is... liggen iets achter nog, want het Amerikaanse volkslied is nu. Uh... Net gespeeld voor Tyler Clary, de verrassende winnaar van de 200 meter rugslag. En die drie mannen die nu op het podium staan, die gaan dan ook nog een ronde lopen. En dan pas zullen de acht finalisten op die 100 meter vrije slag uh, het stadion binnenkomen. Bob, is dat wereldrecord haalbaar? Nou, dat wordt wel heel moeilijk, denk ik. Dat is in handen van Britta Steffen nog uit de snelle pakketijdperk. Mm -hmm. Gezwommen bij het WK 2009 in Rome, 52 07 dat lijkt me eerlijk gezegd wel ietsje te ver nog weg nu. Het zal er ooit nog wel een keer aangaan, ongetwijfeld. Maar nu lijkt het me iets te scherp te staan ja, gezwommen in zo'n plastic pak. Hè. Dus dat is natuurlijk niet zo makkelijk om dat dan in textiel te verbreken. Het verbaast mij sowieso al dat er al zoveel wereldrecords gesneuveld zijn hier. Maar dit wereldrecord staat erg scherp. Ze zou er, ja ik denk iets van 52,5... 52-4 misschien, maar ik denk niet dat 52-0 al kan op dit moment. Zo'n race, zo'n 100 meter race. Is dat een kwestie van uh, uh, zwemmen en rammen en maar zien waar het eindigt? Of zit er ook nog enige vorm van, van, van tactiek in? Of is dat tekort? Jazeker, ja, ja, ja. Nee, je mag uh, niet te hard weggaan. Want als je te hard weggaat op die eerste 50 meter... dan kom je in de problemen op die, op die tweede 50 meter... En uh, je kunt beter iets te langzaam weggaan dan dat je te hard weggaat. Want als je te langzaam weggaat, hou je in ieder geval nog veel over op die tweede 50 meter. En dan uh, kun je daar toch nog wel veel winst boeken. Maar als je te hard weggaat, dan krijg je dat dubbel en dwars terug op die tweede baan. Dus uh, dat is zeker niet de bedoeling. Maar als er iemand uh, gewoon een. een... Goede eh, eerste 50 meter kwam ze hem wel hard, maar toch ook gecontroleerd. Dan is het Kromo Bijojo. Gisteren 25, 75. Dat is denk ik precies goed. En dan kan ze heel hard terugkomen. En dan eh, gaan we straks zien wat dat oplevert. Is dit nou zo'n uh, zo nummer waar het hele stadion op wacht de hele avond? Of, uh, of, of zo'n finale zoals net van uh, de 200 meter wissel bij de man. Is dat dan het hoogtepunt? Ja, het is 100 meter vrije slag. Hè? Dat is toch wel een prestigieus nummer natuurlijk in het zwemmen. We hebben gisteren de race bij de mannen gezien, nu de race bij de vrouwen. En dat is toch altijd ja, het nummer eigenlijk in het zwemmen waar de meeste prestige op het spel staat. Dus uh, dat is zeker een, een hoogtepunt ook voor de toeschouwers en zeker natuurlijk voor de Nederlanders hier in het stadion. Ik heb toch wat meer oranje gezien toen ik hier aankwam aan het eind van de middag dan... Uh, de afgelopen dagen. En dat heeft natuurlijk met uh, Chromo i e Jojo te maken. Um, is er veel oranje om je heen? Zijn er nou, mensen speciaal voor gekomen? Ja, ik, ik zeg al, ik heb wat, wat meer oranje gezien dan uh, de afgelopen dagen. Het valt nog wel mee als ik zo om me heen kijk. Een moeilijkheid is ook dat je door dat laag hangende dak hier... in het zwembad de overkant niet helemaal kan zien. Dus ik kan het ook niet helemaal beoordelen. Maar ik zie zo links en rechts toch wel wat uh, plukjes oranje... Ter uh, ondersteuning van uh, Ranomi Cromogio. Ja, want als je supporter bent, natuurlijk of sportfan en je gaat naar Londen naar die Olympische Spelen, dan uh, zijn dit wel de highlights. Ja, dan wil je Epke Zonderland zien turnen volgende week. Dan wil je de hockeyvrouwen zien in hun finale als seriale, En dan wil je Ranomi Kromowidjojo zien zwemmen. Ja, het, is, het is eigenlijk ongelooflijk. Ze, ze kan alleen maar teleurstellen. Iedereen gaat er vanuit dat ze wint. Ja. ja, is dat zo, Bob? Ja, dat is wel zo. Ja. Dat, uh... Ja, gaat goed, even een slokje ja, water nemen? Even, ik nam even een slokje water. Zonder ja, gloor, mag ik hopen dan. Zonder ja, ja. ja, gelukkig wel. Dat is, uh, nee, maar het is natuurlijk wel is waar. De, de, de druk is natuurlijk enorm. Voor zover uh, uh, dat bij haar iets verandert. Ik heb, ik heb toch bij haar wel een beetje de indruk dat die brede schouders dat wel kunnen hebben. Op een of andere manier dat ze zich er weinig van aantrekt. Heb jij dat ook? Ja, dat is wel zo. Ze is mentaal ijzersterk. Ze is heel erg gefocust, zoals ik al zei. Ze heeft een enorme goede mentaliteit, Misschien wel een on-Nederlands goede sportmentaliteit. Het is echt een killer. Ze gebruikt ook zelf vaak het woord killen. Hè, van zo'n race zwemmen. En dan ga ik ze killen. Dat zegt ze dan ook gewoon zo. En uh, ik heb bij haar niet zo'n uh, angst dat... Uh... Dat ze hier nou zometeen op het startblok staat. En dat dan de zenuwen gaan toeslaan. Of dat ze dan last krijgt van de spanning. Absoluut niet. Uh, ze hebben het ook een beetje nagebootst. Uh, Jaco Verhara, coach. En, en zij zelf. Zeg maar, de Cup in Eindhoven in april. Dat was een soort generale repetitie. Waarbij alles uh, werd nagebootst. Zeg maar, zoals dat ook in Londen zou zijn. Qua voorbereiding, voeding en het en raceplan. En toen zwom ze dus de beste tijd van het seizoen. En dat zegt toch wel iets natuurlijk. Goed, nou de... De line-up uh, moet uh, inmiddels in beeld staan bij jou uh, als ik goed ja, ben uh, geïnformeerd. En dan kan het niet lang meer duren, lijkt mij. Nee, de eerste zwemster is al uh, binnen inmiddels. Dat is uh, Alexandra Herazimenia uit Wit-Rusland. Een uh, gevaarlijke klant altijd. Is altijd goed in finales. Vorig jaar bijvoorbeeld op het wereldkampioenschap toen ze... Wereld, de wereldtitel pakte heel verrassend samen met Jeannette Ottesen. Die twee die tikten toen tegelijkertijd als eerste aan voor Chromo Wigioio. Maar Chromo Wigioio was niet tot op dat toernooi. En dat is ze nu wel zoals het lijkt. Maar uh, Ottesen en Simenia zijn uh, zeker uh, niet uit te vlakken in deze race. Uh, Melissa Franklin is er ook. Daar is ze in baan drie zometeen. Maar ze heeft dus al die halve finale van de 200 meter rugslag. In de benen en dat is geen voordeel, uiteraard. En daar is Ranomi kromo Ze zwaait naar het publiek. We zien ook haar ouders en haar broer in beeld. Met een Nederlandse vlag met erop de tekst: Go Ram Ranomi. En dat gaat ze doen, wees daar zeker van. En daar is Melanie Slenger, de Australische. Ze zwom dus Australië naar het estafettegoud. goud. Afgelopen zaterdag. Uh, mooi dat ze erbij is. Slenger in 2010 gestopt met zwemmen. Maar binnen het jaar maakte ze weer haar comeback. En nu in haar eerste grote individuele finale. En zij zwemt zometeen naast Kromo Jojo in baan 5. In baan 6 zien we Tang Yi. Uit China. Een eigenlijk onbekende 19-jarige Chinese. Verrassend dat zij de finale bereikt heeft. Waar bijvoorbeeld Britta Steffen en Sarah Sjeuström het niet gered hebben. En nu het gejuich vanaf de tribunes voor Francesca Helsel. Fran Helsel, zoals ze in Engeland wordt genoemd. Zij is de Britse troef. Maar ze heeft tot nu toe nog niet echt veel indruk gemaakt. Niet in de series en ook niet in de halve finale. En daar is de laatste finaliste dan Jessica Hardy miste de Olympische Spelen van 2008. Omdat ze toen een uh, positieve dopingtest had gehad... werd teruggetrokken door het Amerikaanse Olympisch Comité. Zelf altijd ontkend dat ze iets gebruikt had. Het zou gekomen zijn door een vervuild voedingssupplement. En nu is ze er dan wel bij, Hardy. Zij zwemt in baan 8. En dan nu die race. We zien Kromo Jojo in beeld. Ze zet haar bril nog even goed. De start van de race is bijna daar. De belangrijkste 53 seconden uit het leven van Ranomi Kromo-Mijojo tot nu toe. Deze 53 seconden, of liefst natuurlijk ietsje minder, zullen haar leven mogelijk voor altijd veranderen. Ze start in baan 4. Geflankeerd door een Amerikaanse Melissa Franklin en een Australische Melanie Slenger. Het publiek laat nog even van zich horen. De vrouwen staan nu op het startblok. De start van de race is bijna daar. Ranomi Kromo -Midjojo. Nu wordt er uh, gevraagd door uh, de scheidsrechter of iedereen echt wil gaan klaarstaan. En dan die race. 100 meter vrije slag. Wordt dit een gouden race voor Nederland? De start van de race is daar. Kromo Widjojo in baan 4. En ze heeft een goede start. Ze heeft een uitstekende start. Ze ligt aan de leiding. Jeannette Ottesen gaat ook nog goed. De sprinter uit Denemarken. Maar dat is niet onverwacht. Want Ottesen kan altijd heel hard op die eerste 50 meter. Maar Kromoe Jojo kan harder terug. Het is Ottesen die heel goed gaat. En Hera ook. Ik zei het nog, Hou er in de gaten. 50 meter het keerpunt. En Kromoe Jojo keert pas als vierde in 2576. Dan zit ze op de tussentijd van gisteren. Maar ze moeten voor knokken hoor. Ze moeten voor knokken. Want Ottesen gaat hard.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 Ze heeft het werkelijkheid laten worden. Ze heeft het vier jaar geroepen in Londen. Dan wil ik die gouden medaille winnen op de 100 meter vrije slag. En ze heeft hem gewonnen. Fantastisch. Kijk naar die vreugde. Die stralende glimlach. Die donkere ogen. Die glinsteren van geluk. Maar het was toch nog knokken hoor. Met Hera Simenia en met Ottersen. Hera Simenia pakt het zilver en uiteindelijk die Chinezen zelfs op de derde plaats. Maar wat een formidabel moment van Ranomi Ijojo. 53-0-0. De winnende tijd. En ze doet het dus inderdaad op het moment dat het moet. Uitstekend gezwommen door de Nederlandse. En wat een moment ook voor Jaco Verharen. De coach in Eindhoven. Die heeft na Inge de Bruin en Pieter van de Hogeband... weer een Olympisch kampioen voortgebracht. Je moet het maar doen. Wat een moment in de Nederlandse sportgeniedenis. Jojo, Ja, ze kijkt naar het scorebord en ze houdt even de hand voor de ogen en voor de mond. Heeft toch uh, moeite om het te kunnen geloven, maar het is echt waar. Ze is olympisch kampioen. 53-0-0 de winnende tijd. Misschien niet zo hard als verwacht, maar wat geeft het wel een olympisch record trouwens. Simenia pakt dus zilver in 53-38. En Tang Yi, de Chinese, derde in 53-44. Wat een race, wat een race. Het was... Uh heel erg spannend, spannender dan we misschien wel gedacht hadden. Maar het goud is binnen voor Ranomi Jojo. Het tweede goud voor Nederland op deze Olympische Spelen in Londen is een feit. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet de Radio1 Sportshow. De scene was dat met blauw. Kan ik u nog melden dat de wedstrijd tussen Twente en Mlada Boleslav inmiddels is afgelopen en de eindstand was daar 2-0 voor Twente. En dan kan ik u melden dat we twee bronzen medailles van de acht in de studio hebben. En Nienke Kingma en Jacobine Veenhoven. Van harte gefeliciteerd. Hoe smaakt het biertje? Nienke. Heerlijk. Nienke. Uh, ja, ja, ja, heerlijk smaakt ja, hij. Het is, het is mijn eerste biertje vanavond. Dus, ja. uh, oh, er komen er meer, wil je zeggen? Uh, dat hoop ik wel. Ja. <laughs> ja. Ik hoop niet dat ik na deze Hoe lang heb je er geen gehad? Uh, nou, dat is wel een tijdje geweest. Ik denk dat dat... Uh, nou, ja, half ja. jaar of zo. Ja. Ja. Nu, kijk, nu kijk je Jacobine aan, alsof zij... Bijhoud wanneer jij bier vindt? We zien elkaar elke dag, dus uh, ja. Ja, ik zou het mee moeten krijgen denk ik. Ja, ja. Bijna. Ja. Hoe lang heeft je traject geduurd hier naartoe in totaal? Uh, nou eigenlijk vier jaar. Uh, we zijn uh, na Peking uh, met eigenlijk een hele nieuwe groep begonnen. En uh, ja, hebben dat uitgebouwd tot, uh, tot vandaag eigenlijk. Dus, ja, ja. Hoe, hoe zwaar was het? Of is het nu in één keer veel minder zwaar geworden nu je die medaille hebt? Nou, Als je een medaille om je nek hebt en een biertje in je hand is alles minder zwaar. Maar uh, ja, het was wel echt het was een gevecht. We hebben keihard getraind. En, uh, uh, ja, vier jaar lang gewoon hard geknokt om, uh, om dit te bereiken. En uh, ben super trots op deze ploeg dat het gelukt is. Ja. Jullie blijven de Roemenen voor, hè? die worden vierde. Dat was jullie belangrijkste concurrent? Um, nou, dat gevoel hadden we wel. In de voorwedstrijd uh, wonnen zijn nog van ons. En in de herkansingsrace hadden we gedacht... we moeten ze gewoon pakken en gewoon een mentale klap uitdelen. En uh, in de finale hadden we wel verwacht dat dat onze grote concurrent zou zijn. En, maar we gingen zo hard van, zo hard van start... Tot, uh, dat ze eigenlijk gewoon gelijk gezien waren, volgens mij. Ja. Jacobine, waar hebben jullie hem op gewonnen, die medaille? Uh, op de agressie, zeg maar, de intentie waarmee we de race in waren gegaan. Iedereen wilde zo graag hier een goede race neerzetten. En uh, ja, we hebben gewoon elke haal zijn we ervoor gegaan. En ja, uh, ja je, je voelt het zeg maar als je, als je vlak voor die duizend bent. En je moet nog duizend meter. Je voelt gewoon dat iedereen wil gaan. En ja, dat... Dat maakt gewoon, denk ik dat we vandaag zo'n een goede race hebben. Maar dat neerzien. heeft toch iedereen als je in zo'n finale staat? Kan ik me nou, dat ik voorstellen? denk dat, dat dat wel mee te maken heeft hoe je hoe je team in elkaar steekt. Ja? Ik denk dat wij gewoon wel uh, gewoon. Er is gewoon heel veel vertrouwen in elkaar. En dat, uh, dat voel je gewoon tijdens het racen. Ja. Wanneer, uh, Nienke, heb je door dat je uh, een medaille hebt in ieder geval? Um, nou ja, uiteindelijk pas op de finish natuurlijk. Uh, nou, heb je niet eerder, eerder in die boot het gevoel dat dit gaat, dit, dit gaat goed nou, komen? Ik had, uh, nou, ik had halverwege dacht ik wel, dit, dit gaat wel goed. Uh, je voelt op zich wel of de boot uh, goed loopt of niet. Of de, dat, die, dat het moeizaam gaat of dat, dat het makkelijk gaat. Als het, als het goed loopt, dan voelt het vaak wat lichter. En uh, ja, dat voelde je op een gegeven moment, voelden we dat wel komen halverwege. En nou ja, op een gegeven moment hadden we best wel wat voorsprong op, uh, op Roemenië, Australië en uh, Engeland. Dus, uh, die boten zie je liggen natuurlijk. Oh. Ja, ja, die boten zie je, dat is het fijne van roeien. Ja, dus, uh, dat je gewoon alles wat achter je ligt ja. ziet liggen. En uh, ja, dan, ja, toen hadden we wel het idee volgens mij en ik in ieder geval... Van Als we dit, dit doorzetten, en ook het gevoel dat we dat konden doorzetten... Uh, dan, dan gaan we zeker een medaille halen. Maar goed, uiteindelijk moet je het nog steeds gewoon doen. En uh, er kan altijd iets onderweg gebeuren. In, uh, uh, in, de, in de halve finale uh, of een herkansingsrace... een paar dagen geleden heeft een Nieuw-Zeelandse boot een riem gebroken. Alles kan gebeuren in zo'n race. En uh, je moet er gewoon voor, voor blijven gaan, want anders gaat het niet goed. Ja, In dat hele traject hier naartoe... Uh, speelt natuurlijk psychologische oorlogsvoering uh, misschien ook wel een uh, rol. Dus je moet uh, je concurrentie niet wijzer maken dan, uh, uh, dan, dan ze zijn. En dan kom ik uh, op wat vandaag bekend is geworden... met uh, uh, Annemieke Daan, die wat uh, uh, problemen had. Uh, hartritmestoornissen, wat niet naar buiten is gekomen. Het probleem van jou met uh, een hernia, uh, Nienke. Ook dat is niet naar buiten gekomen. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen... om te zorgen dat je tegenstanders dat niet wisten? Ik vind het zo knap. Ja, nee, we hebben, we hebben uh, uh, van mij in mijn rug, dat is een beslissing van mij geweest... om dat uh, niet naar buiten te brengen. En, uh, had het ook met die tegenstanders te maken? Uh, uh, nou, het had voornamelijk eigenlijk ermee te maken dat als je geblesseerd bent... dat is gewoon, dat heeft elke sporter iedereen om je heen gaan constant vragen hoe het gaat. En uh, dat is heel zwaar en dat is heel moeilijk. En het, het traject om te herstellen was al heel erg zwaar... omdat het is gewoon een zwaar traject vanuit een hernia terugkomen. En ik wilde dat gewoon uh, zo klein mogelijk houden. Om, om het voor mezelf zo makkelijk mogelijk te houden eigenlijk. Ja. En uh, dat is heel goed gelukt. En daar heeft, uh, ja, daar heeft mijn ploeg heel erg aan bijgedragen. En het medisch team uh, waarmee ik samen heb gewerkt om teruggekomen. En de coach. En, uh, ja. Ja. Zijn de Spelen ooit voor jou in gevaar geweest? Uh, absoluut, ja. ja. Uh, ik had uh, uh, drie maanden en een dag geleden ben ik geopereerd. Uh, Ongelooflijk. Dus uh, dat is zeker in gevaar geweest. Maar uh, ik heb er wel altijd vertrouwen in gehouden dat ik terug kon komen. Ja, Jacobine, heeft, heeft dit misschien ook wel een rol gespeeld... in het nog hechter worden van het team? Hoe gek het ook klinkt? Uh, ja, dat kun je misschien wel zeggen. Want uh, uh, Olivia die, uh, die heeft een paar keer voor Nienke ingevallen. En die heeft ook echt een goede job gedaan. En uh, we hadden natuurlijk afgelopen jaren met Nienke gevaren. En we wisten dat Nienke, als ze op de best is, nou, dan... Ja. Dan is het gewoon een uh, super goede rooster. Dus je wil eigenlijk ook wel heel graag dat Nienke terugkomt. En met Olivia ging het ook goed. Dus dan, uh, dan kun je elkaar eigenlijk een beetje. Uh, ja. omhoog duwen, zeg maar. Daar word je eigenlijk alleen maar beter van. En uiteindelijk uh, moesten we, ja. gewoon nog racen om te kijken van. Uh, ja. En toen bleek gewoon dat, dat Nienke weer fit was. En dat is dan natuurlijk wel heel fijn. Ja. Nou, nou uh, Jacobin was de herenacht die was een medaille misgelopen. Grote teleurstelling. Um, is dat ook nog voor invloed op jullie? Uh, nou, ik moet zeggen dat ik het wel heel even lastig vond toen ik, uh, toen ik ze aan de kant zag balen. Want ja, dat wil je natuurlijk zelf niet. En als je dan zelf nog uh, je finale voor de boeg hebt, dan moet je dat eigenlijk wel eventjes uh, aan de kant zetten. Hoe doe je dat? Uh, nou, vlak daarna gingen wij trainen. En toen hebben we een voorspreking gehad. Toen hebben we gewoon heel duidelijk besproken wat we die training nog wilden aanscherpen voor de wedstrijd van vandaag. En ja, dan kun je eigenlijk wel weer de focus uh, daar verschuiven. Dus dat, ja, dat ging eigenlijk vrij goed. Wat voor details zijn dat dan? Uh, ja, dat is een beetje een technisch uh, verhaal. Ik weet niet of... Uh... Nou ja, heeft het, ja, heeft het dat met zijn... de samenwerking te maken of uh, met het specifieke roeien? Um, nou, sowieso hadden we besproken om uh, die laatste training gewoon echt uh, oog in de boot te houden. Dus er zat nog heel veel publiek uh, op de tribunes. En we zijn gewoon, ik fruit blijven kijken en alleen maar voelen van wat willen we morgen halen neerzetten. Ja. En uh, ja, dat was heel goed. Dat was een supergoede training. En uh, ja, derkansing de uh, was ook al een goede race. Ja. Dus uh, ja, we hadden gewoon hoeveel vertrouwen vandaag. Ja, je, je voorbereiding is het halve werk. Geldt ook voor een huldiging. Hoe hebben jullie je hierop voorbereid? Uh, hebben jullie een dansje? Hebben jullie... Uh... Jullie iets in je hoofd dat jullie met z'n allen gaan Ze doen? Nou, ik doen. moet zeggen. Jullie niet gaan niet, ja, ja. voorbereid. De, ja, nou, ik zag jullie naar elkaar kijken. Ik heb nog manier. wel met uh, Sietske erover gehad. Uh, van moeten we niet een dansje voorbereiden? Maar uh, ja, volgens mij werkt dat niet als je zoiets voorbereidt. Volgens mij moet je gewoon spontaan reageren. Maar gaan jullie los, zometeen echt, op het podium? Ik denk het wel. Geen Polonaise. Nee, geen Polonaise. Als je nee, we afspreken nee, nee. dat er geen Polonaise wordt. Is goed, spreek wel. Als jullie dan gewoon met z'n achter. dat is het soort afspreken dat jullie met z'n achter gewoon het podium gaan zitten. en dan een roeibeweging maken. Oh. Is dat niet leuk? Ik weet niet of mensen dat uh, grappig vinden. Ik weet het ook niet, Robert. Nee, ik denk het ook niet. Goed, nou, ga er vooral heel erg van genieten. Fijn dat jullie er waren. Uh, Nieke Kingma en uh, Jacobien Veenhoven. Zometeen na tienen zijn we terug met uh, het starttaartje van de Olympische sport. Tot zo.